5 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag. Italië geschokt door bomaanslag Brindisi. Doden en vermisten bij zinken vrachtschip Griekenland. En Hennebrood Oestgeest legaal, zegt Bakker. Het weer vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Morgenochtend bewolkt. In de middag weer opklaringen. Maar in het binnenland is er ook kans op een onweersbui. Temperatuur ligt morgen tussen de 18 en 24 graden.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 Er is geen doden bijgevallen En in het noorden is een aanslag geweest op een industrieel. Daar is op, op zijn been geschoten. En er zijn nog steeds meer geweldplegingen richting de belastingdienst. Men wil eh, proberen te voorkomen dat dit straks gewoon een, een gewoonte gaat worden in Italië. Zoals twintig jaar geleden toen er een hele reeks van aanslagen was. Vooral georganiseerd door de maffia. En daarvoor weer door de rode brigades. Dus men vreest een beetje dat dat scenario zich gaat herhalen en dat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 In Duitsland doen meer dan 20.000 demonstranten mee in Frankfurt... aan een Occupy-protest in het financiële hart van de stad. Ze noemen de actie Blockupy, omdat ze na een mars... de toegang tot het gebouw van de Europese Centrale Bank willen blokkeren. Duitse agenten zijn massaal op de been om dat te voorkomen. Delen van het centrum zijn afgesloten, net als twee stations. Volgens de politie verloopt het protest vreedzaam. De betogers protesteren tegen de Europese aanpak van de crisis. Volgens Occupy veroorzaken de bezuinigingsmaatregelen... armoede onder burgers in landen als Griekenland, Portugal en Spanje. Het is de vierde en laatste dag van Occupy-protesten in Frankfurt. Er is niets mis met het hennebrood van bakkerij Hugo de Groot in Oefsgeest. Het is legaal. De bakker, Leonard Marx die zegt dat hij daarover is geïnformeerd. Meneer Marx, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wanneer hoorde u dat er niks met uw brood mis is, uw hennepbrood? Wij hoorden dat uh, vanochtend vroeg. En wat was uw eerste reactie? Uh, nou, eigenlijk niet verbaasd, want dat hadden we wel verwacht. En wat heeft u gehoord over het onderzoek? Uh, nou, nog niet echt veel. We zouden graag het, het onderzoek uh, wat uh, gehouden is bij het NFI... zouden we graag uh, onder ogen willen zien. Maar er werd gewoon duidelijk gemaakt dat de uh, THC, de, de, de stof waar het uiteindelijk om gaat... waar je uh, door het hennep een, een, een roes uh, van krijgt, die zit er nagenoeg niet in, in het brood. En wat dat voorkomt, hoe doet u dat? Uh, dit is een hennepsoort wat, uh, waar dus een, een minimale hoeveelheid THC in zit. Deze hennepsoort die wordt al jaren wordt die verbouwd. En uh, dit gebruiken wij dus al uh, jaren in ons brood. En uh, u bent gebeld door het NFI? Uh, nee, door de, de, de uh, uh, agent. Die, uh, de plaatselijke agent, zeg maar. Die ook het brood een aantal dagen geleden hier heeft uh, opgehaald voor controle. Hij heeft het dus niet in beslag genomen, maar hij heeft het opgehaald voor controle. En uh, hij heeft gesproken met het NFI, uh, dat zegt dat er niks aan de hand is, dat het legaal is. Klopt, ja. Um, hoe populair is uw brood eigenlijk? Uh, het is uh, heel erg populair, populair. Wij staan er echt uh, heel verbaasd van. En uh, zeker omdat er nu natuurlijk wat, wat meer uh, aandacht aan wordt geschonken, zeg maar. Uh, ja, uh, wordt er dus eigenlijk uit het hele land wordt er gereageerd van mensen die dolgraag uh, zo'n broodje willen eten van ons. Want tien jaar geleden heeft u het geïntroduceerd en het is een tijdje ook eruit geweest. Klopt, we hebben dat tien jaar terug hebben we dat inderdaad, als eerste hier in Nederland hebben we dat uh, geïntroduceerd. Het, het de origineel het originele recept komt uit Zwitserland. En uh, uh, ja, op een gegeven moment uh, ga je uh, andere broodsoorten ga je ook weer promoten, zeg maar. Dus we hebben dit er een aantal jaar uitgehaald. En nu sinds twee weken hebben we dit als een decemsoort we uh, weer uh, geïntroduceerd in onze bakkerij. Uh, ja, het is gewoon een ontzettend lekker broodje. We bakken dat op de stenen vloer, dus het is ook een ambachtelijk broodsoort... En uh, ja, er wordt nu uh, uit, uit heel het land wordt er nu gemaild, en, en via onze website uh, www.hugodegroot.echtebakker.nl wordt uh, heel veel brood besteld. Ja, het, het, het, het kan trouwens iedereen dat brood maken, of heeft u er een patent op eh, voor Nederland dan? Nee, ik... Iedereen kan in principe dit brood maken. Dat en... is, wat dat betreft is dat niet zo bijzonder. Het is alleen zo, je hebt er wel uh, bepaalde vakkennis voor nodig... en vakmanschap voor nodig om uh, dit ambachtelijke brood te kunnen bereiden. Duidelijk. Leonard Marks van bakkerij Hugo de Groot, dank u wel. Graag gedaan. In China zijn 19 arbeiders omgekomen bij het werk aan een tunnel in de provincie Hunan. Volgens autoriteiten deed zich een ontploffing voor tijdens het uitladen van de partij explosieven uit een vrachtwagen. De tunnel is onderdeel van een nieuwe weg die twee steden met elkaar moet verbinden. Dat was het belangrijkste nieuws. Italië heeft geschokt gereageerd op de bomaanslag bij een school in Brindisi. Daarbij viel één dode en zeven mensen raakten gewond. Bij het Griekse eiland Zakintos is een vrachtschip gezonken. De kapitein is omgekomen en drie bemanningsleden worden vermist. Het hennebrood van de bakker in Oestrees is dus legaal. Dat zegt hij in ieder geval zelf. Volgens de bakker de uitkomst van een onderzoek van het Dat Was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder.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 Goedemiddag dames en heren. We zijn er tot zes uur en we gaan snel naar de Giro, naar de veertiende etappe, die zware etappe in het bergte in Italië. Sebastian Timmerman, hoe is die gefinished? André Amador uit Costa Rica, Winter-etappe, wintersprint... van Jan Barta en Alessandro de Marquis. Maar eindelijk zagen we in de laatste drie kilometer zagen we strijd. Strijd tussen de klassementsmannen. Want rider Hesjedal ging in de laatste drie kilometer in de aanval. Joaquin Rodriguez die, uh, probeerde nog te counteren. Probeerde naar Hesjedal toe te rijden, maar dat mislukte. En Hesjedal wordt vierde en belangrijker. Het pakt 26 seconden terug ongeveer. Dat is eigen timing met mijn stopwatch op Joaquin Rodriguez. Maar het zijn in ieder geval veel meer dan de 17 seconden die Hesjedal achterstond in het algemeen klassement. Rijder Hesjedal neemt dus de roze trui terug over... van Joaquin Rodriguez in deze eerste bergetappe. Uh, Rodriguez en de andere klassementsrenners... renners zoals bijvoorbeeld Ivan Basso, als Pozzo Vivo... als uh, uh, Frank Slek en Michele Scarponi en ook Thomas de Gent... trouwens de Belg, verliezen dus zo'n dikke 20 seconden op die rijder Hesjedal. Tom Jalten Slachter is ook net binnengekomen op 1 minuut en 40 seconden van de ritwinnaar van die André Amador. En doet ze dus ook altijd nog uh, aardig mee als uh, uh, jonge renner in dat algemeen klassement. Amador, de dagwinnaar, maar Rijder Hesedal, de morele winnaar. Hij is de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Ronde van Italië. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Wij praten hier verder over het Nederlands elftal. Daar zijn we ook geëindigd met uh, Leo de Riese, Mario van den Ende en Ton Boot. Uh, we hebben het gehad over het afvallen van Emanuelson. Um, de moeten er nog meer afvallen. Nog vier in totaal. Leo Driessen, heb jij al voor jezelf een lijstje gemaakt met uh, de mannen waar jij denkt, die gaan het niet redden? Nee, ik heb daar nog niet met Bert over gebeld. Dus, uh, <laughs> hij is ook jarig vandaag. Hè, ja, ja, tijd. Ja, nee, ja, nee, dat doen we. De. Nee, ja. Uh, je moet de Bert van Marwijk logica volgen. Dan, uh, dan kom je zelf al een eiland. En dan denk ik dat, uh, dat, dat, dat hij nog een aantal spelers, dat hij nou ook nog over een aantal spelers nog geen beslissing heeft genomen. En dat hij de tijd die hij nu heeft ook echt gebruikt. Mm -hmm. Om te kijken, kun je bij het niveau aan, aanhaken? Lees uh, narsing uh, uh, Hoe gedraag je je in de wetenschap... Dat, dat je waarschijnlijk niet als speler toekomt... maar er wel bij blijft? Lees bijvoorbeeld iemand als De Jong. Lees iemand als uh, Willems. Nou ja, dat soort beslissingen zal hij in de komende dagen uh, nemen. Strootman. Uh, ik denk dat dat ook een speler is die hij door zijn gedachten laat gaan. als Zijn uh, een van de spelers die... Uh, en wel eens niet bij zou kunnen zijn. Mm -hmm. En hoe komen uh, Robben, Schaars en wie is de ander nog? Robben, Schaars? Uh, en... aflein En aflein natuurlijk. Ja. Hoe komen die uh, er nog bij? Want die moeten nog één belangrijke, we belangrijke wedstrijd ja. spelen. En uh, ja, met Robben weet je maar nooit helaas uh, of die fit is of niet. En dan moet je weer een ander... Dus hij gaat dat nu zeker nog niet zeggen. Nee. Mario af... van den, heb je een idee? Wat, wat, wat zijn jouw gedachten daarover? Uh, het zijn een beetje dezelfde namen die Leo net ook noemde. De geboeders de jong... Uh, ja, misschien toch Bouma. Mm -hmm. Het is natuurlijk wel een ervaren jongen, maar ja, dat was voor mij nog steeds de meest verrassende keuze die erbij zat. Van ja, mij uh, vertrouwt altijd op uh, routine. Ja, ja nee, maar dat is natuurlijk ja. zijn uh, ze goed richt. Ja. Maar dat was voor mij een verrassende keuze. En uh, uh, we wel net nog even Nassim. Dat is ja. ook een jongen die. Uh, ja, die ook deze week gewoon liet merken dat hij een soort Alice in Wonderland uh, gevoel had. Eh, de, de, de nieuwe groep kwam erbij, de ervaren jongens die, uh, uit het buitenland Engeland. En hij moest gelijk van zijn eerste naar zijn derde versnelling. En dat, dat geeft wel aan dat zo'n jongen, ja het is natuurlijk een leerproces, maar dat hij misschien nog niet helemaal uh, rijp is om, om aan te slaan. Dat was wel heel eerlijk. Hè? Hij zei ja, nou, dit, uh, dit, dit, dit gaat gewoon wel heel hij, snel. Ik denk ook dat hij het heel duidelijk verwoordde. Ja. Uh, maar ja. Als je zelf al aangeeft dat je, dat je moeite ja. hebt met aan te haken, dan euh, lijkt het me ook wel heel makkelijk om te zeggen van jongen, je, je, je hebt ervan genoten. En, uh... Ik denk dat ze bij Ajax ook wel blij mee zijn, want hij, hij uh, heeft nu ook aangegeven dat hij weet dat hij niet, in ieder geval niet bij Heerenveen moet blijven. Dat hij in ieder geval een tussenstap hoger moet maken. Ja, dus Ajax natuurlijk voor zo'n jongen een fantastische stap. Ja. Tomboot, zijn dit de namen die nu voorbij komen die uh, ook door jouw hoofd gaan? Je hebt net twee kenners, dus daar heb ik niet zoveel verstand. Bauma vond ik ook een verrassing. En daarom denk ik ook, als je die al neemt, zo'n geroutineerde speler, zal hij nooit en toen meer afvallen. Naar mijn ja. idee. En toen ik coach. Je hebt 23 man, drie keepers, 20 man. Dan leer ik altijd twee, drie die toch niet spelen. Hele jonge jongens die in de toekomst mee kunnen doen. Daarom vroeg ik ook. Waar je geen last van hebt, die genieten en waarvan je zelf. Ja, daar maak je goede afspraken mee ja. natuurlijk. Ja. He, want met die toppers. Mm -hmm. Als er niemand geblesseerd is, kreeg je daar ook problemen ze mee. Dan, dan zal je. Wat? Gaan ze muiten. Ja, dus dan zal je van tevoren hele goede afspraken krijgen. En nemen dan spreek, spreek je dus ook met de jongens af: jullie spelen niet, ja. maar dit is de reden waarom nou, ik dat jullie is erbij is hou. Het. Maar ik zou het ook, nu dit keer wel, aan de pers vertellen. Want dan kan er ook niet achter, achteraf worden gezegd: ja, we hebben het verkeerd begrepen of iets dergelijks. En met die. Kijk, van de vaart, dat weet je niet of die meedoet. Hij is toch een wereldvoetballer. Ja. Ja. Nou, daar zal dan... ik wel heel goed mee praten: ja. Ja. van jongen. Uh, ja. Er is kans dat je niet komt te spelen. Maar ik weet niet hoe Van ik denk natuurlijk. En heb je een kuit misschien. He? Dus je hebt een aantal spelers. Ja. Dit zijn uh, belangrijke dagen voor, uh, voor het Nederlands elftal. En ze werken nu toe naar een oefenwedstrijd. Uh, de uh. oefenwedstrijd tegen, uh, tegen Barje München. Die wordt aanstaande dinsdag uh. gespeeld. Daar is uh, in het verleden al veel over gezegd. Nee. Nu staat hij ook echt op het programma. Is dat een, een toevoeging? Is dat een, een, ja, nou. een mooie toevoeging voor het trainingskampen? Uh, ja, van, van voor mij niet. Nee? Voor mij niet. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje een lachwekkende oefenwedstrijd. Het is natuurlijk een afspraak geweest. Uh, in, ja, naar aanleiding van de problematiek met Robben. Ja. Kijk je ziet ook wel dat het voetbal weer ondergeschikt wordt gemaakt aan het geld. Hè, want het is natuurlijk gewoon een, uh, ja, een soort uh, ja, vergoeding, vergoeding aan, uh, aan Bayern München. Maar dus wel, is dat uh, niet ja, raar zo voor zo'n belangrijk toernooi? Nou dat, dat denk ik wel. Uh, en dan ook nog eens een keer. Heb je nu dat uh, Bayern München vanavond de Champions League speelt. Als ze die winnen dan zullen ze de eerste drie dagen, denk ik, dronken zijn. Dus dan, wat heb je er dan dinsdag aan? Als ze verliezen, zullen ze mineur zijn. Aan de andere kant, die acht internationals die bij Bayern München spelen. He, de Duitsers, die spelen over drie dagen daarna alweer tegen Zwitserland. Dus uh, ja, ga maar even, uh, even aanstaan van... Uh, bij, als je Bayern München speler bent, van, ja, met wat voor een... Uh, instelling ga je dan het veld in. Ja, toen, de, toen de tijd was Bert van Marwijk ook helemaal geen voorstander. Hè, kan ik me nog herinneren. Nee, maar hij het heeft het gedacht, voor... laat maar zitten, we doen het gewoon. We hebben het er niet meer over, zoiets. Nee, volgens mij moet je nooit vriendschappen tegen Bayern spelen. Want ik kan een 8-0... Misschien kunnen ze nu wel het 8-0 winnen. Dat kan wel, hè, ja. door de dingen die... Doel, is. Doel maar goed, uh, de Duitse bondscoach was er natuurlijk ook helemaal niet blij mee. Want nee. die mist natuurlijk nee. ook zijn spelers in de voorbereiding. En, uh, maar ze en dan denk... dan verkeerde keuze, denk ik. verkeerd tijdstip. Ja, maar er was geen tijdstip te vinden. Die was nou ja, een gespeeld. Die afveren ook uit dat dan duurt het oké okay, maar dat duurt een jaar later als je het vaststelt en, eh. Ja. Als het niet zo belangrijk is. Is het ja, een wedstrijd je... waar jij enorm naar uitkijkt, Ton? Ja, nou, niemand eigenlijk. Maar hij zal het heus omdraaien dat hij er nog iets positiefs haalt, natuurlijk. Hè? Ja, eigenlijk, nee, eigenlijk, misschien... hij Misschien Willem zien spelen. Ja, uh, precies. Uh, ja, natuurlijk. En, ja. Uh, en de tweede doelman, want ik heb begrepen dat Stekelenburg... Uh, uit ja. voorzorg langs de kant wordt gehouden van training... omdat hij een schouderblessure heeft. Je, dus dat zijn dingen, dan ja, daar heb je toch wel weer weerstand. Maar bij. dit was wel het meest ideale moment om het te doen, hoor. Want, want uh, tijdens een EK heb je de uh, voorbereiding... heb je die gasten... Uh, je, je kan ze niet alleen voor zo'n wedstrijdje nog een keer bij elkaar gaan roepen. Dat gaat gewoon niet. Dit was het meest... Ja, voor zover die affaire niet op een andere manier uit de wereld bleek te helpen... is dit dan maar het meest... Maar ik denk dat ze ook wel een maken over de manier waarop ze gaan voetballen. Ja, maar dit wordt toch een kermiswedstrijd met 22 wissels en zo. Ja, zoiets. Even de logica van Bert van Marwijk volgend. Voor zover ik dat kan. Hoe is die eigenlijk? nou Bert van Marwijk... Je kijkt naar zijn opstellingen. Dan vind je het. En kijk naar de wedstrijden waarin hij zijn sterkste opstellingen heeft kunnen uh, uh, uh, neerzetten. Waarin hij dus geen blessures had. Het is maar een paar keer geweest. Daar moet je van uitgaan. Dat is de filosofie van Bert van Marwerk. En verder zegt hij niks. En gelijk heeft hij. Want wat, waarom zou hij nu al een uitspraak doen over iemand als Narsing bijvoorbeeld? Of over Strootman, als hij nog schaars moet zien, als hij Alvalai nog moet zien. Als hij maar moet afwachten hoe Robert terugkomt. Alle opties zo lang mogelijk open houden. Dat is volgens mij de beste strategie die een bondscoach maar kan hebben. En zijn filosofie is, uh, hebben we de afgelopen dagen ook kunnen zien, uh, de familie erbij betrekken. Hè? Iedereen op het veld, uh, de kinderen, uh, de vrouwen ook. Uh, kunnen jullie daar iets bij voorstellen? Of nou. uh, als uh, uh, voetbaldieren zeggen jullie, hou op joh. Je zal een ruzie Moet je met je vrouw doen. hebben en, en, en die dan ook nog de hele tijd daarbij... Of toe, de vrouwen. vrouwen, de vrouwen. vrouwen. Wat de of Wat vrouwen. Of vrouwen. ruzie? Ja. Ja. Ja, ja. ja, van alles. Nee, ik vind het... Ja, ja. ja, ja Prima. Nou, het is een beproefrecept. recept. Uh, in Portugal en in Duitsland deden ze het voordat Pert van Marwijk <coughs> eraan begonnen ook al. Dus het is een paar dagen... Well, en, uh... Ik zou het als coach nooit doen, maar het is soms... Zoals... Ja, ja, dat wilde ik even vragen, zo... want ja. dat zou ik niet, dat nee. is niet zou bij jou dat, te passen, nou, dat blijft, ik, vraag, ja. ik, vraag, ik vraag me af waarom je niet gewoon kan spelen zonder die vrouwen. Je gaat naar het Europese kampioenschap en je ziet daarna wel uh, uh, iedereen. Hè. Je moet wel even Europese kampioen worden. Maar het is ook een traditie geworden en doorbreek dat maar even natuurlijk. Hè. Dus ja. dat is ook... Kijk... Voor Van Marwijk geldt alleen maar... we moeten Europees kampioen worden. En als dit een methode is om Europees kampioen te worden... dan is het weer te billiger naar mijn idee. Ja, ja. laten we het dan maar Absoluut. gewoon zo ja. houden. Um, er heeft ook iemand afscheid genomen. Afscheid van het voetbal. Uh, afscheid van het Nederlands Elftal was al eerder geweest. In de Spaanse competitie uh, legde Malaga beslag op de vierde plaats. kregen uh, deelname aan de voorronde van de Champions League. En Ruud van Nistelrooy, want daar heb ik het over... Uh, kreeg een waardige Afscheid. Na ruim 500 wedstrijden met 284 doelpunten hield de aanvaller het voor gezien. Van Nistelroen, oh, Wat een mooie goal ook, En wat een applaus van het oranje uitgeslagen publiek hier. Na de winterstop uh, begon ik uh, mezelf uh, te analyseren, laat ik het zo maar noemen. En uh, kwam ik tot de conclusie dat ik, dat ik fysiek uh, mijn limiet heb bereikt. Van Nistelrooy, van Nistelroen, van Nistelroen. Oh.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 Nu valt die bal wel eindelijk goed. En is daar de goal van Nederland. Twee blessure op 32-jarige leeftijd. De kraakbeenblessure En daarvan terugkomen, dat was, dat was enorm zwaar. En uh, überhaupt nog terugkeren op het veld was ja, bijna onmogelijk. Maar dat heb ik uh, gelukkig kunnen volbrengen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat na die tweede blessure... dat ik niet meer het niveau kan halen wat ik, wat ik daarvoor wel had. Kuit dan vanaf de rechterkant van Nistelrooy. Raadstras nog weer rammen. 3-2. Ruud van Nistelrooy zorgt ervoor dat Oranje toch weer gewoon op voorsprong staat... in de wedstrijd tegen Hongarije. Die acht jaar uh, tussen PSV, Manchester United en Real Madrid... Uh, dat waren mijn, mijn allerbeste jaren. Ruud van Nistelrooy nam afscheid. Tom Boot, wat is, is jouw... Uh... Laten we zeggen, mooiste herinnering aan, aan zijn spel? Uh, hij was toch redelijk allround als, uh, als spits, vond ik. Hij kon ook goed een bal stoppen. Hij kon zelfs een man passeren. Was er op moeilijke momenten. En mijn herinnering aan hem is dat hij een fantastische carrière... wat hij net heeft gezegd... na al die zware blessures toch ja. is teruggekomen... Nee. dat hij het nog tot zijn 35ste jaar heeft volgehouden. Ja. Nee, dat is al heel wat. Gewoon 16 maanden gemist, hè? Ja. 16 maanden op non gestaan, En We zijn bezig geweest met het herstel. Maar hij heeft mij wel eens verteld dat hij uh, zijn eerste knieblessure... dat die knie beter was dan dat hij daarvoor ooit was. Voordat hij geblesseerd was aan die knie. Omdat hij daar zo ongelooflijk mee gerevalideerd heeft. Ja. Ik heb de massa gehad dat ik hem in Engeland veel gezien heb... omdat wij toen uh, uh, bij RTL die, die wedstrijd er heel veel uh, deden van Manchester. Ja, daar was hij op zijn best. Ja. Wat, Ruud, wat Ruud zo... Uh, je, je ziet het ook, hij bepaalt zelf het einde van zijn carrière... En wat ook zo mooi is, hij geeft het nu toe... maar een jaar geleden ja. uh, liep hij tegen Van Marwijk nog te zeuren van... hé, hey, hou wel even rekening mee. Ik, uh, ik ben er ook nog. Hè. Ja. Dat vind dus, ik zo mooi. Dat, dat is echt de, de, de topsportman uh, die Ruud van Nistelrooy altijd geweest is. En wat hem zo speciaal maakte... wat Bas Dost nu een beetje begint te leren... Ruud van Nistelrooy kende geen rouwmomenten. Hij, hij miste een kans en een seconde later kon hij gewoon weer hetzelfde doen. Ja. Dat is wat een topswits top nou, maakt. Het is een absolute winnaar. Verliezen staat niet in zijn woordenboek, nee. denk ik. Dat is, uh, ja, het is een jongen die echt door dat gaatje gaat uh, over zichzelf. En, uh, en zichzelf ook kan, uh, ja, kan pijnigen als je dus de revalidatie -filmpjes nog even voor de geest haalt. Hoe die jongen bezig is geweest om terug te komen. Ja, en, wat, en wat jij ook zegt, en wat jij ook zegt, vorig jaar gewoon nog even bij Van Marwijk even aan de bel trekken van ja. hallo, ik ben er ook nog. Ja, ja, mooi. ja dat zie je het gewoon. Uh, ja. Het was ook wel een speler die denk ik altijd in balans was, hoewel die uh, toch ook wel een heel kort lunch had hoor. ik heb hem natuurlijk uh, regelmatig mogen fluiten. Ja. En uh, het, was, het is wel een jongen die in de, in de categorie van bommel zit hoor. Die altijd, uh, als er iets is, altijd wel... Een, een stootje onder de gordel uit kan delen... eventjes een uh, opmerking oh ja, kan maken. En nogmaals, maar, dat, maar dat, tekent, dat tekent in mijn optiek ook de toppers. Ja. Bij de duk oude advocaat hij toch... Uh... Met die bidon, ja, ja. Ter, dat was ook tegen Tsjechië trouwens. Dat hij die bidon richting uh, Maakt, advocaat schoot. Ja. Maakte hij wel iets duidelijk volgens mij. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dus, dat korte lontje dus, ja. dat typeert hem ook wel. M uh, maar je zegt, ja, je hebt hem natuurlijk vaak meegemaakt. Ja, ik, en... Maar je kan ook nog een wedstrijd herinneren tegen... Ik dacht Andorra of zo. Mm -hmm. Toen werd hij alle kanten opgeschopt door zo'n zo zo houten Klaasverdel noem ik dat maar. En toen, ging die, toen, toen scoorde die en toen ging die zo heel demonstratief... Ja. juichend voor die speler van Andorra stond, terwijl het 4-0 stond. Ja, dat hij heeft, wij, ook, heeft ook wel eens een scheidsrechter... Dat uh, hebben wij in de afloop ook wel gezegd, hè. Andorra uit, altijd lastig. Ja, altijd moest moeilijk. In, ja, moest ik om lachen, nee, maar, maar, maar goed, is... maar het maakte hem ook niet uit dat hij 4-0 voor stond. Hij wilde gewoon dan 5-0 maken, zo simpel was het. Hoe was hij ja. tegen de scheidsrechter? Ja, altijd, wat ik zeg, altijd bezig. Ja. Altijd bezig om je ja, een soort goed gevoel te geven. Maar eigenlijk uh, aan de andere kant van... Uh, joh, zak lekker door de grond, weet je wel. Hij heeft ook eens een keer een schorsing... Had, dacht ik, van twee wedstrijden, dat hij uh, na een wedstrijd uh, op het EK in 2004 goed anders frist. De Zweedse scheidsrechter uh, betrichte van home referee en toen werd hij nog twee wedstrijden geschorst Dus dat was ook een jongen die, die wat dat betreft uh, gewoon uitgesproken was en voor zijn mening uitkwam. Hij heeft natuurlijk ook met, met Ferguson de gewoon niet zo'n prettige uh, afscheid, uh, ja, dat, dat, dat klopt, maar ze hebben het daar bij Manchester wel heel goed begrepen. Dat hij een warm bad nodig had. Hè? Ja, dat ja, hebben ja, ze wel nee, even gegeven. En, en, en maar het was iemand die ook door zijn, eigen, ja, door zijn eigen indruk en zijn eigen communicatie waarschijnlijk toch ook nog wel eens uh, ja, verkeerd viel bij Manchester. Ik kan ja. me ook nog herinneren dat hij met, met Fiera van Arsenal, de controverse Manchester United-Arsenal, uh, werd medegevoed. Door uh, ja, bijna een knokpartij tussen Vierra en, en Van Nistelrooy. Ja, ja, dat is absoluut de pizza en... op het hoofd van Ferguson. <laughs> ja. En er is nog altijd de vraag wie hem gegooid heeft. Ja, oké, okay, maar goed. Maar dat centrum, daar, daar is ik, ik weet wie het gedaan heeft, maar okay. mag niet <laughs> nee, ik wil maar het niet zeggen. Maar een absolute winnaar en, een, uh, en een, ik denk een uh, ja, torensierraad voor de Nederlandse voetbalsport ja. geweest. Ja, en en zijn, nu... zijn beste periode, Tom? Is Manchester United. Ja, ja zonder enige twijfel. Maar ik zit me nu eigenlijk af. Ik ben weer een stap verder nu, want dit is al gebeurd. Wat zal hij in de toekomst gaan doen? Blijft hij voetbal of Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Nou, hij heeft een eigen foundation, hè, dacht ik. Met, uh, ja, maar hij wil, in, in, in de buurt van Den Bosch. Ik weet dat hij ook uh, de, de jeugdopleiding van FC Den Bosch sponsort. Met een uh, redelijk bedrag. Dus wat dat betreft denk ik dat, hij, dat, dat zijn hart wel bij het voetbal ligt. En, ja, maar hij wilde absoluut geen trainer worden. Nee, zoals, dat heeft hij gezegd. Hè? Dat ja, vindt ja, hij maar niks. dat hebben wel meer topvoetballers gezegd. <laughs> oh, ja. Die het inmiddels <laughs> gewoon allemaal zijn. Dus <laughs> dat moet nog even een jaartje of twee afwachten. Maar ik denk dat hij een heel goed analyticus op televisie zou kunnen zijn. Want hij, ja, als pits en op zo'n niveau gespeeld hebben... dan moet je dingen zien die wij niet zien. Dus dat, dat zou ik wel mooi vinden, ook als hij dat zou doen. Vinden jullie het uh, niet ontzettend jammer... dat hij uh, zijn carrière niet, uh, net als Van Bommel, in Nederland afsluit? Nou, hij moet stoppen lichamelijk. Mm -hmm. Als je twee van zulke zware knieblessures... dan moet ja. je uitkijken voor de rest van je leven. En Het is natuurlijk geweldig als je zelf kunt zeggen dat je stopt. Ja. ja dat je niet nog eens een keer straks de kans loopt... Hè? Hij, hij zegt zelf net ook in het interview... dat hij de laatste jaren al minder is geworden. Ja. En hij heeft dit seizoen ja. niet zoveel gespeeld, hè? Maar hij, ben ma maar hij trainde ook heel weinig bij Malaga, ja. heb ik ja, gehoord. Dus, ja. dus dit ik denk is dat het, een... het goede moment geweest, anders wordt het helemaal... Het is eigenlijk dat laatste jaar al een weg, vind ik. ik. Maar ik denk dat het ook een geweldige ambassadeur van een club, uh, club kan zijn. Uh, Manchester United, Real Madrid, HSV op je lijstje staan. Dan, uh, of bij PSV misschien een aardige taak, uh, internationale betrekkingen, ik noem maar wat. Daar zal zo'n man absoluut in thuis kunnen. Heeft ze de bos? Nou ja, ja, waarom niet? daar ligt toch zijn hart in. Ja. Maar ik probeer maar voetballers voor de geest te halen... die echt na een carrière de deur hebben dichtgedaan... en zich nooit meer gestopt ja. Topvoetballers. Zijn er niet zoveel, volgens mij. Die, die echt... we nooit meer hebben gezien. Waarvan we nu denken, wat zijn die eigenlijk gaan doen? Nee. Nou, nou, ja. Je weet het niet, omdat ze dat gedaan hebben natuurlijk. Ja, ja daar ben je ze naam ook. Ja, we zijn ze vergeten. Ja. Teter Kaat is gaan um, schilderen. Buur van het Doelen is gaan, uh, gaan uh, gitaarspelen. Ja, ja, die die hier af en toe nog in het programma had. Uh, ja, ja. Ik wil nog eventjes naar de competitie. Althans uh, naar, de, naar de play-offs. Uh, straks uh, gaan we praten natuurlijk, over die grote finale van vanavond in de Champions League. Uh, maar eerst even die play-offs. Vitesse heeft de beste papieren om het uh, laatste ticket... voor de Europa League binnen te halen. In de finale van de play-offs werd in uh, Waalwijk met 3-1 gewonnen van RKC. Morgen is de return in Arnhem. Trainer John van der Brom is nog wel voorzichtig... maar weet natuurlijk dat het er goed uitziet. Ik denk wel dat uh, ook gezien uh, de ploeg waarin wij... Uh, of de, de, de fase waarin wij zitten met het, uh, met het vertrouwen wat we hebben als ploeg... Ja, dat we een hele grote stap gezet hebben. Maar ja, ik heb net gezegd tegen die jongens... zondag moeten we het echt daadwerkelijk af gaan maken. En, uh, dan krijg je een mooie bekroning... Uh, ook in je eigen stadion... Voor, uh, voor je eigen publiek. En dat is natuurlijk het allermooiste. Of Tom, kan uh, RKC misschien toch nog steunen nee, zoals ze het zit went hebben gedaan? Nee, dat zal nooit gebeuren. Vitesse gaat door en het is ook de go het goede team. Je weet niet hoe RKC uh, volgend jaar is. Hè? En Vitesse kan je alleen maar verwachten... dat hij gaat groeien. Daarom ja. is het goed dat Van der Brom... Uh, Anderleg heeft aanbod. Of men had interesse bij Anderleg voor hem. Dat hij in ieder geval zegt dat hij dat links heeft laten liggen. Want je hebt kans. Je ja, weet tot, het na, zeker. Tot, tot na zondag. Hè? Ja, ja. ja, maar Vitesse ja. heeft meer goede kansen op dit moment. dan Anderleg, denk ik. Ja, wat, wat is er gebeurd met Vitesse? Want we hebben hier <kwijnt> al eerder over deze ploeg gesproken. en toen waren we natuurlijk een stuk minder positief... want het was in het begin van het seizoen uh, nou, Wat mij wel opvalt bij, bij Vitesse de, de laatste weken... Uh, en vooral misschien ook wel omdat je, omdat je ze nu wat nadrukkelijker in beeld ziet... maar ik zag een, uh, een moment waarop uh, uh, door vier, vijf spelers in het veld gevraagd werd... om een rode kaart en op een ongelooflijk fanatieke ja. manier... en dat ook vanaf de bank bij normale overwinningen ongelooflijk uh, fanatiek gejaagd alsof er een, een weer een Europa Cup uh, gewonnen wordt. Ik heb de indruk dat de druk uh, tussentijds wat verhoogd is... op uh, de ploeg en, uh, en op de staf. Want ik, ik vind het een beetje een uh, ongezonde uh, atmosfeer krijgen... zo langzamerhand. Ook daarbij bij RKC. Uh, 3-1 uitwinnen. En, en, uh, maar de, de, de opluchting, weet je, die had, als ik dat vergelijk... met uh, Den Bosch en ja die zijn natuurlijk ook hartstikke blij... Uh, en daar zit een heel groot verschil tussen. D een beetje op het ongezonde af. Waarschijnlijk ja. ja, dat het... Het niveau, Kijk, is het wel het uh, ambitieniveau. Kijk, Den Bos is het. Nee, dat snap da da da ik wel. Ik all moet dat begrijp ik wel. Alleen, ik vind, er moeten grenzen aan zijn aan, aan wat je. En, aan de manier waarop er nu aan de kant werd geregeld, denk ik zo, die druk is wel een beetje nou, erg. Groot, je hebt op het ook moment. tegen. Wat was er vorige wedstrijd ook? nek gezien. Toen Bonnie dat doelpunt maakte. En zo. Dus nek, zijn nek afsneed ja. met zijn handen, zal ik maar zeggen. Uh, dat is echt eng. ja. Daar maar gezien de, gezien de ambities van de club, is het. Nou, is het alleen maar goed dat ze, dat ze het halen. Nou ja, maar is, is, is, is die, die druk dus blijkbaar ook wel logisch? Want die ambities zijn enorm bij ja, ja. ja, ja Ze eisen gewoon Europees voetbal. Ja. Maar goed, dat moet je halen. Nou, dat halen ze. En dan. Ja, dat moet je, daar moet je ook mee om kunnen gaan. Kijken. Ja, maar er is volgens mij in, in, in, in een paar weken geleden iets gebeurd. Ik weet niet zo'n tussentijdse bespreking of zo van uh, ja. een beetje het mes op de keel gezet. Want er wordt echt vanaf die zijkant, moet je eens opletten, de, alsof, alsof de Europa Cup al gewonnen werd bij een overwinning op, op uh, ja. NEC. En, ja, en, maar ja, goed, de, de, Vitesse en NEC zijn natuurlijk wedstrijden. of NEC. zijn ook ja. wedstrijden die eigenlijk buiten de competitie horen gespeeld te worden. Ja, Want er zit natuurlijk een, enorm veel emotie in. in, in, in maar ja, ma dat is misschien ook. als ik er nu aan terugdenk aan die wedstrijd tegen NEC. NEC dat Van der Brom een paar uitladingen over de strijdkrachten deed. wat alleen maar olie op het vuur gooide. terwijl NEC Vitesse. ja, nog een zwaardere derp derby is dan. Uh, dat de RKC? Ja. ja. Goed, ja, Jordania eist de Europees voetbal. Nou ja, ja, goed, en dan, dan voldoe je eraan. Dus wat dat betreft een prima seizoen. En ik denk, qua potentie dat het ook voor Nederland een goede representant is in de Europa League volgend jaar. Ja, en John van der Brom laat wederom zien dat hij een goede trainer is. <güls> Ja, je, ik, ik zeg altijd als trainer ben je net zo goed als je ja. Kijk, ik vind Ruud Brood met het materiaal hè, wat eigenlijk als je praat over transferwaarde of uh, veel minder waard is dan, dan, dan, dan Vitesse, ja, dus je zit dat nog steeds op hetzelfde niveau. Ja. Ja. Dus wat dat betreft is de prestatie van Brood natuurlijk ook fantastisch. En raar dat hij niet genomineerd is. Ik vond ik ook heel vreemd, ja. ja. Ik gun Koeman van harte, fantastisch en, en, en verdiend gewonnen. Maar raar dat, hij, uh, niet, uh, dat Ruud Brood niet een uh, nominatie heeft gekregen. De ja, Rine Smiegel, zo hoort, daar hebben we het over. De beste trainer van het afgelopen ja. seizoen. Ja. Ronald Koeman is dat geworden. Ik hoorde Frank de Boer ook zeggen, ik heb ook op Ronald Koeman gestemd. Ja. Want wat ja. hij Koeman, heeft gedaan. Heeft u op zichzelf gestemd? Of niet? <laughs> is knapper dan wat ik heb gedaan. Nee, hij zei ook nog iets. Hij zegt, laat hem maar lekker die uh, uh, Michels Award pakken. Pak ik lekker de titel. Oh, zo ja. <laughs> zo sportief ja. als ja. het nou ook. Ja. Met een glimlach hoor, met een glimlach. Ja, je ja, dat? ja, ja. ja. ja. ja. Is, dat, is dat een belangrijke prijs? <laughs> Wat Michels Award? Ja? Nou, collega's geven hem, hè? Ja. Dus ja, het is wel uh, fijn als je dat van, van je collega's een prijs ja, krijgt. Ja, het is een toch? belangrijke Tom? prijs voor degene die het ontvangt. Ja, ja. of nee. Mm -hmm. Ik heb ook wel coach van het jaar prijzen gehad. Het interesseerde me geen bal. Nee? Nee, helemaal Beroemdiet niet. Nee, en... niet dan. Ja... Je moet gewoon winnen en dit was er maar omheen. Zo'n prijs ook is, laten we zeggen, ze hadden ook Frank de Boer kunnen, kunnen kiezen natuurlijk. Nou, wat is dan de waarde dat ze ook iemand anders zouden kunnen kiezen? Ik heb vorige week als moment van de week, ik zeg nou, het zal een nek aan nek race tussen de boer en uh, Ronald Koeman worden. Dat is geloof ik ook geweest. Maar waarom geef je ze niet allebei die prijs? Ja, nou ja, ik denk dat het meer zit in de... Dat zou kunnen. Maar ik denk dat het meer zit in de nominatie. Dat, dat, daar zit hem eigenlijk de eerste, de eerste voorkeuze in. Hè? En verder is het natuurlijk arbitrair wie het uiteindelijk wordt. Maar het is vreemd als iemand die zo presteert als wat Ruud Brood doet... dat hij niet eens genomineerd wordt. Ja is dat Want, wat. want uh, uh, RKC, nou ja, er zijn heel veel mensen die van tevoren hebben gezegd van tevoren van deze competitie. Nou, dat, uh, dat wordt niks. Nou, dat was dan wel weer zijn voordeel. Hij kon het zonder enige druk doen. Hè? Maar ja, dat, houdt natuurlijk ook, dat verhaal houdt ook een keer op. Als je gewoon 34 wedstrijden een ploeg zo, zo in, in, in vorm houdt als hij, zo constant, dat is gewoon Nou ja, het was ook prestatie. gewoon goed om naar te kijken. Ik bedoel, ja. het was goed Ja, voetbal. dat was leuk. Ja, hoor, absoluut. Leuk logisch ja. voetbal. Maar ja, vriend en vijand zijn het er wel over eens... Ja. dat het een goede coach is. Iedereen eigenlijk. Ja, Hè? Alleen, maar, uh, maar ik uh, moet zelf zeggen... en dat heb ik ook gemerkt... <kwijnt> uh, er komt een hele grote factor geluk... die niet te voorspellen is, komt er ook aan te pas. Hè? Dat heb ik ook als coach gemerkt. Nee, de coach is het niet alleen. Het geluk is ook wel heel erg belangrijk, hoor. Ja, ja ook over 34 wedstrijden? Ja. Welk geluk bedoel je dan op, toch? Nou... Wij moesten eens een keer een kampioenschap van Nederland, laatste wedstrijd. We stonden één punt voor en de tegenstander, het was tijd, maar de tegenstander mocht nog twee vrije worpen. En die misten ze allebei. En ja. toen werden we kampioen van Nederland. Goeie ja. coach, anders had die ander het geweest. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus geluk hoort er al bij. altijd bij. Geluk hoort er altijd bij. Champions League. Laten we het daarover gaan hebben. Want uh, het begint al voor uh, een uurtje of drie. De Champions League finale in uh, München. Uh, Bayern München. In de eigen Allianz Arena tegen Chelsea. Uh, even kort, wie, wie is de favoriet? Op Bayern. Jou ja? Ja. Oké, okay. Mario? Ja, thuis, wat ja is het? dat zo belangrijk? Ja, ik denk dat wel, thuisvoordeel. Ja, die voelen zich er absoluut heimisch. Uh, ja, ja. Ja. Ja, heimisch, ja. Ja. Zo of de... ja, ook ja. Bayern München. Dus ja. dat is... Uh, Bayern... Als je vraagt, en ik denk dat Chelsea toch heel dichtbij... Kijk, als je vorige ronde Barcelona, tenminste, daar heb je van gewonnen... Ja, dan denk ik dat het voorbij dan toch een enorme klus wordt. Ja, zeker. En Chelsea heeft wel een opmars gemaakt met die... Die hebben wel iets onoverwinnelijks over zich gekregen. die hebben toch wel aardige prestaties geleverd vanuit... Ik denk als je Barcelona uitschakelt, dat je dan heel goed... Ja, ja, maar goed. We zeggen ook uit sympathie natuurlijk: Chelsea is een ploeg die 800 miljoen schuld heeft en Bayern niet. Nou, dan gaat mijn sympathie onmiddellijk al naar Bayern. Hoeveel miljoen schuld hebben ze? 800, dacht ik. Ja, nou ja, dat is toch... Uh, 800 miljoen. Dat heeft Abraham Fiets in zijn linker nou, achterzag ja, zitten. Hij, is, <laughs> zo opgelost. <laughs> <hij <hij> <hij> en wij kijken natuurlijk van de zaart, ook. Van denk houdt het ook, hè? Dat uh, Bayern meer. Ja. Want dan gaat Spurs de voor onder Champions League spelen. Als Chelsea het wint, dan is Spurs weer in plaats heeft heeft Van de Bron met Anderlecht ook, hè? Dat zit er ook nog bij. Anderlecht, ja. uh, wordt een direct, hele verschuiving wordt het als, uh, als Bayern gaat winnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Jullie ja. houden net op Bayern. Ik hoorde Claire Cedorf gisteren zeggen: Chelsea, duidelijk. Nou, Claire heeft wel vaker uh, uitspraken gedaan. Ja. We gaan naar de Nederlander waar wij allemaal naar, kijkt, naar, naar kijken. Arjen Robben, de international van Nohalla... speelt zijn tweede Champions League finale na die van 2010 dit keren. Dus in het eigen stadion. Dat schept verwachtingen. Maar toch is Robben niet bang voor die druk die het met zich meebrengt. Ja, maar ik denk dat het wel positieve druk is. Ik denk dat het juist uh, fijn is dat je in je eigen stadion mag spelen. En misschien neemt het juist ook wel weer een, een stukje druk weg. Uh, twee jaar geleden hebben we in Madrid gespeeld... En... Dan ja, merk je toch wel aan de ploeg dat, ja, dat we niet, uh, niet helemaal onszelf waren in die wedstrijd. En uh, dat, dat er wel een paar spelers waren die, ja, die het wel lastig hadden met, met, met de druk, met de ambiance. En ja, nu heb je een, een normale voorbereiding. En, uh, we trainen gewoon op ons eigen trainingscomplex We gaan naar het hotel waar we altijd zitten. Uh, ook in de Bundesliga. Dus wat dat betreft heb je een normale voorbereiding. Een normale voorbereiding, zegt Arjen Robben was gisteren even paniek. Vind ik altijd mooi. Hij was een beetje verkouden. Maar ik geloof dat het, dat ja. het allemaal goed komt uh, met Robben. Wat zijn jullie verwachtingen voor die wedstrijd? Even alleen maar kijken naar Robben. Ja, ik, als hij als, echt zo fit is als hij uh, schijnt te zijn... dan verwacht ik, wel een paar, uh, dan verwacht ik hem beslissend vanavond. Ja. Het is een speler die het verschil kan maken. Wat ik wel jammer vind, ik vind het toch een gekortwiekte finale vanavond. Nou ja, omdat er zeven spelers niet meedoen. Die de vorige ronde wel meden. Hoe moet je dat oplossen? Ik geef eerst even die spelers er even... Ivanovic doet niet mee, Mireyes doet niet mee, Ramirez doet niet mee. Uh, Terry is uh, door, die, door het knietje wat hij gaf uh, geschorst, uh, Ataba, Ataba Batstuber, uh, Gustavo, dat zijn allemaal vaste basisspelers die je vanavond niet ziet. Ja, ik denk uh, de UEFA heeft bijvoorbeeld uh, voor uh, de EK uh, schelden ze alle gele kaarten kwijt die ze in de voorronde hebben opgelopen. En ik denk nog steeds, als je praat over de Champions League finale, een van de grootste shows op de wereld die je voorgeschoteld krijgt, dat je daar je beste spelers moet laten acteren. Mm -hmm. Als de Rolling Stones in de arena komen en Mick Jagger speelt niet mee, Dan ga ik ook niet kijken. Ja, maar dus... Mick Jagger loopt geen gele kaart op in nee, zijn vorige race. Nee, ja, maar goed, maar ja. als, ik dan, als ik dan het verschil zie, kijk, Atouba die krijgt een gele kaart voor een hensbal. Ja, Een hele discutabele is met die strafschot. Weet je dat hij die, dat schot probeerde te blokkeren? Ja, dan denk ik als je daardoor een, een belangrijke wedstrijd mist, dan denk ik dat, uh, dat u even toch even moet gaan kijken. Van, uh, ze spelen natuurlijk ook meer wedstrijden, hè? omdat ze dus de ja. halve finale ja, kunnen spelen. Dat, dat, is het enige, dat is het enige wat ik wel begrijp. Van, je speelt meer wedstrijden, dus lopen meer risico's om kaarten te krijgen. Misschien je daar iets zou. Kijk, en de doodschoppen, kijk, ik heb bijvoorbeeld uh, Lampert een overtreding op fabricatie maken in de halve finale, die schopte die dwars door midden. Daar kreeg hij slechts een gele kaart voor. Als je daar een rode kaart voor krijgt en je wordt dan geschorst, door of gedrag of door een hele zware overtreding. En wat, wat, uh, wat Terry ja. deed met dat knietje, ja. dat hoort natuurlijk ook niet meer voetbalveld nee. thuis. Dus dan denk ik, schors je dan. Maar uh, doe even zo, he, ja, eventjes gewoon... Je uh, nou nee, nee, had je hand door de, dus ja, door de vingers moeten zien, maar dat kan toch niet op dit niveau? Je kan er niet dingen door de vingers zien? Ja, maar waarom zien, doen nee? ze het wel? Waarom doen ze het wel? Dezelfde bond, de UEFA, doet dat wel bij de EK. Ja, dan heb je het over de voorrondes. Dus dan zeggen ze, we beginnen ja, maar dat nooit nou weer, weer op nil. Dit, ja, maar dit zijn ook voorrondes. En daarom ja. zeg ik, ja, ik denk als je de beste spelers. Dat betekent speelt... eigenlijk dat je een soort vrijbrief geeft aan, nee, dat... aan, aan spelers in een halve finale. Om ja. dingen te flikken. Van, nou ja, no, dan... dan komen we het op, we mogen de finale. Nou, dat dan we weer weg, maar dat heeft dan ook weer een belangrijke rol voor de arbitrage is dan weggelegd. Ja, ja maar dat is toch een twijfelachtige. Dat is toch, dat is toch een grijs gebied. Want wat, wat, dit is wel een. Jij hebt hier wel terecht gegeven En jij daar ja, niet. Nee, goed. Dat is toch niet. Dat is nee, maar, toch nee, maar niet. Maar, de maar te... ik denk als ik ergens naar ga kijken naar, naar een topfinale. Dan jij de vindt beste het gewoon top. jammer dat je de beste spelers niet ziet. Ja, dat vind ik top, ja, Want dat is een ding dat zeker is. Het is een gemankeerde finale, maar ik denk. Denk, denk ik. Maar dat kunnen we gaan vragen aan Tim de Wit, dat uh, de mensen in München daar nog, uh, zich nog niet zo heel erg druk over maken. Tim de Wit is uh, in München. Is het feest al begonnen, Tim? Het feest is hier behoorlijk begonnen, ja. Je kan het met rustig gekkenhuis noemen in München. Er zijn zo'n 250.000 voetbalfans in de stad. Uh, daarvan zijn er zo'n 30.000 uit Londen, van Chelsea. En uh, ja, dus reken maar uit, 220.000 Bayern fans op dit moment. Ik ben even, ik sta midden in het centrum, maar ik ben even naar een rustige plek gelopen, want anders had ik je echt niet kunnen staan, uh, Dione. Ja. Maar nee, het is een mooi voetbalfeest hier tot nu toe. Hoe, hoe, hoe, is de, hoe is de sfeer? Moeten we ons zorgen maken? Nee, hè? Nee, tot nu toe niet. Uh, ik vind het eigenlijk heel gemoedelijk. Ik heb wel een of twee kleine vechtpartijtjes gezien, maar goed, het, ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Ik vind het, uh, ja, je ziet blauw en rood keurig door elkaar heen. Uh, Feestjes op de terrassen zit iedereen door elkaar. Uh, Nee, ik vind dat je tot nu toe kan spreken van een rustige, goede sfeer. Het is natuurlijk wel te hopen dat het ook na de wedstrijd uh, nog steeds het geval is. Hè? Als iedereen wat gedronken heeft en ja, als de emoties van de wedstrijd een rol gespeeld. Ja, zijn, zijn er nog speciale maatregelen getroffen daar? Nou ja, je ziet natuurlijk wel heel veel politie in de stad. Maar het is natuurlijk ook logisch als er zo'n grote mensenmassa op de been is. Maar ik vind het allemaal niet overdreven. Hoor, Je hebt helemaal niet het idee dat er overal politie is, zou ik maar zeggen. Maar het is gewoon een normale hoeveelheid volgens mij. Uh, wat je verder wel ziet is dat, uh, vooral die mensen die nog naar het stadion moeten, dat zijn er zo'n 60.000 met een kaartje. Uh, het stadion ligt een beetje buiten de stad, dus buiten waar ik nu ben. En die, uh, die gaan allemaal met het openbaar vervoer die kant op en ja, dat kan wel voor problemen zorgen. Tenminste, daar waren ze op voorhand bang voor. Mm -hmm. ja, tot nu toe lopen het in ieder geval allemaal nog op rolletjes en uh, je ziet hoe langzaam de eerste mensen naar het stadion gaan. Uh, het stadion ging om half zes open. En uh, ja, ik denk dat dat uh, langzaam maar zeker richting kwart voor negen, dat het hier wat rustiger zou worden en... Bij het stadion een stuk drukker. Als, uh, als we Leo Driessen en Mario van der Ende en Tom Boot mogen geloven, gaat Barje Muntje winnen. Wat is, dan, wat is dan de planning daar? Ja, dan wordt het morgen een heel groot feest. Hoor. Uh, het idee is om dan een soort met een open bus door Muntje te gaan. Dat zullen de spelers dan uh, doen vanaf het stadion morgen. En die zullen hier dan eind van de middag uh, in het centrum op de ja. Maar zeg maar, het, het grote beroemde plein van München aankomen en ja, dan krijg je de, de mooie balkonscernen. Dus de spelers zullen dan de cup aan de supporters tonen. Het, stadion, het, het plein zal natuurlijk dan helemaal uh, rood zien van de mensen, moet je hier zeggen. Uh, en ja, dat, dat zal gewoon een ongelooflijk groot feest zijn. Maar ja, de draaiboeken liggen dus weliswaar klaar. Er moet alleen nog even gewonnen worden vanavond. Ja, we lopen nu erg op de zaken vooruit, hè? Inderdaad. <laughs> <laughs> Mario van den Ende wilde nog een vraag stellen aan je? Ja, welke uh, goedemiddag. Welke kleur heeft het stadion vanavond? De buitenkant, de buitenring? Want als Bayern thuis ja. speelt, dan is dat normaal rood. En als München ja, 1860... Dat ja, dat is een interessante vraag. Normaal is het inderdaad rood. Normaal heeft het ook de Allianz Arena. Dat is vanavond niet het geval. Uh, uh, het zal een soort turquoise blauw zijn. Het is de kleur van de UEFA, die wilde dat ook per se. Want anders zou het wel heel erg een thuiswedstrijd uh, lijken voor Bayern. Ja, ja. Het eindt vanavond op de UEFA-arena. Dus nou, dat zal schijlen, Arena. ja. Oh, ja. <laughs> Dankjewel, Tim de Wit. Wij horen je later natuurlijk uh, terug. Tegenover het feest in uh, München, misschien wel stilte in Londen. Arjen van den Horst, merk jij iets van de finale koorts in Londen? Nou, zeker hoor. Uh, ik sta hier bij het stadion, de, de, de straten rond uh, Stamford Bridge, in kleuren langzaam blauw, de kroegen lopen vol. Ja, je merkt toch wel een beetje een nerveuze spanning, minder een feeststemming dan in uh, München denk ik, want ze beseffen hier ook al dat ze toch de underdog zijn in deze finale. Ja, maar zijn ze wel positief gestemd? Ik heb nog geen fan uh, gesproken die zei dat ze gaan verliezen. Allemaal denken, denken ze dat ze winnen. Uh, dan wel um, zeer nipt. 1-0 zeggen ze. Uh, misschien zelfs verlenging. Misschien zelfs strafschoppen. Dat is trouwens iets wat ze uh, kosten wat het kost willen vermijden. Want dat hebben ze één keer eerder meegemaakt. Vier jaar geleden stonden ze ook in de Champions League finale tegen Man United. Toen was het John Terry die die cruciale strafstop miste. Ja, En dat zit nog heel diep hoor heer. Dat, dat doet pijn. Uh, die drogbaar de aanvallen, die zei vandaag in een interview. Nou, het heeft heel lang geduurd voordat we over die klap heen waren. Uh, nu hebben we er wel van geleerd en vandaag zullen we dan ook een sterker team zien op het veld. Heb jij het gevoel dat de Engelsen nu uh, als één man achter Chelsea staan of gaat dat echt te ver? Uh, dat gaat te ver. Voor <laughs> De Rivaliteit in dat land gaat heel diep en je ziet ja. uh, dat, dat clubs als Liverpool en soms uh, Manchester United fans vandaag gewoon de Duitse ploeg gaan steunen. Dus ja, dat, de, die rivaliteit die blijft. Staat er, staat er een eventuele huldiging gepland? Jazeker, morgen in west londen als ze winnen, dan uh, gaan ze hier op een, uh, op een open bus... Door dit deel van de stad rijden. Dat zou echt een unieke gebeurtenis zijn. Niet vergeten, Londen, een uh, stad met een lange voetbalhistorie. Vijf ploegen in de Premier League, misschien wel zes als West Ham. Morgen gepromoveerd, maar nog nooit heeft een ploeg uit Londen de grootste Europese prijs gewonnen. En dat zou morgen dus voor het eerst eens gevierd kunnen worden. Dankjewel, Arjen van der Horst vanuit Londen. En die houtkamp doet vanavond samen met Ronald van der Geer verslag op radio 1 van de en die is in het stadion, hè? Jawel, Dionne. En die middag Hallo. is het nog. Um, wij hebben hier ook gesproken over uh, geschorste spelers. Jongens die ja. er niet bij zijn. Een beetje een gemankeerde finale. Hebben de coaches veel moeten puzzelen? Dat denk ik wel. En met name bij uh, Chelsea. Want die hebben toch echt wel problemen achterin. Uh, als je kijkt naar Terry, die er niet bij is. Ivanovic, dat zijn toch wel hele belangrijke spelers. Uh, een beetje goede nieuws was dat uh, Cahill uh, waarschijnlijk wel gewoon kan spelen... Uh, maar toch blijft het bij, vind ik, voor Chelsea. En dat is de belangrijkste reden waarom uh, Bayern München toch wel favoriet is uh, in mijn ogen. Dat het uh, gewoon qua team uh, gemankeerd is met mensen als Terry die er niet bij is. Het zijn toch een uh, Ivanovic die, die heel belangrijk was. Ook in die wedstrijden tegen Barcelona. Ramirez vind ik echt een van de... Uh, betere spelers bij uh, Chelsea in uh, de Champions League. En die missen ze toch allemaal. En uh, er zal dus wel wat moeten worden geschoven. Uh, er is ook nog een probleempje bij Chelsea met uh, Maulouda. Die licht geblesseerd is. Die zal waarschijnlijk niet spelen. Uh, in zijn plaats zal Calou waarschijnlijk. Maar ja, de opstellingen zijn er nee. drie uur voor de wedstrijd nog niet. Nee. Zal Kalou in de basis staan. En bij Bayern München wel het goede nieuws. Er was nog even wat twijfel over Arjen Robben. Maar die speelt zeker. Oh. Gelukkig. Ja, hij was verkouden. Ja. Ja, <laughs> en dan breekt de, de paniek uit in Absolute. Nederland. <laughs> um, denk je dat, het, uh, dat, ze weer, dat Bayern München tegen, tegen zo'n muur van Chelsea moet gaan spelen? Dat hebben ze wel laten zien, hè? Dat, ze, dat ze die muur wel kunnen neerzetten. Eh, nogal tegen Barcelona. <laughs> ja. eh, dat was echt uh, bij Vlagen niet om aan te zien. Maar ja, ze staan wel in de finale. Ik weet niet of dat vanavond precies hetzelfde zal zijn. Het is maar één wedstrijd... En, uh, ja, ik, ik hoop op snelle doelpunten, waardoor die wedstrijd helemaal uh, open komt. En uh, trouwens, als je hier... Ik hoorde net uh, Tim over de buitenkant van het stadion. Inderdaad, de buitenkant is uh, zeg maar neutraal. Maar binnen is het uh, heel erg rood. Er zitten nog weinig mensen hier. Buiten is het wel een drukte van belang. En heel veel helikopters die uh, boven het stadion vliegen. Uh, maar binnen is het echt wel rood en zal het echt wel uh, Bayern München zijn hoor. Ja precies, en dat thuisvoordeel, dat denken ze ja. bij jou denk ik ook wel hè, dat dat een grote rol gaat spelen. Tuurlijk, natuurlijk heeft uh, ook uh, uh, Chelsea zo'n 17.500 kaart uh, officieel gekregen. Nou, er komen nog heel wat mensen op eigen gelegenheid, maar het merendeel zal toch Duitser zijn in dit uh, stadion. Ja, dankjewel Andy, wij horen jou uh, later terug natuurlijk. Um... Ik wil het even over de scheidsrechter gaan hebben. Uh, hij, uh, de Portugees, denk, moet ik, misschien weet Mario van den Enne, precies hoe je het uitspreekt. Proenca, ja, ja. dat is uh, de man die uh, de wedstrijd vanavond leidt, 41 jaar. Hij maakte uh, in 2003 zijn internationale debuut. Hij heeft ruim 65 wedstrijden uh, geleid. Hij had dit seizoen onder meer de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League... tussen Schalke en Atletiek Bilbao. Wat, wat weet jij van hem, Mario? Ja, dat het de Portugese nummer 1 is. Ja. Hebben we hebben toevallig twee weken geleden Porto tegen uh, Sporting Portugal zien fluiten. Deed hij goed. Uh, het is voor mij wel een verrassende keus. Het heeft denk ik ook te maken met wat ik eerder zei: dat het toch een gemankeerde finale is. Ik had het idee dat hij bij uh, Real Madrid-Barcelona. dat ze dan toch waarschijnlijk voor een ander gekozen hadden: Waarschijnlijk Rizzoli, de Italiaan. Maar nu, uh, ja, het is ja, wel een beetje nou, het is toch een beetje het verdeel en heersen. Iedereen een beetje tevreden houden in de UEFA, dat zie je. Dat dus heb je ook gezien bij de twaalf landen die een scheidsrechter mogen afvaardigen naar de EK. Weet je, het gaat niet echt op de kwaliteit. Het gaat altijd om toch een beetje verdeel en heersen en elkaar gunnen. Nou, maar, je je... Toch, maar je hebt toch drie of vier scheidsrechters die dat kunnen. Dus het, is, het blijft toch altijd letterlijk arbitrair wie je daarvoor ja, in de finale hebt. Ja, dat weet geeft. ik. Maar, dat, ik ja. Ja, maar goed, ik denk... Ik toch als toch altijd voor elke je... wel wat te zeggen. Ja, maar goed. Maar als je, als je kijkt zijn... er niet verbaasd dat deze het is geworden, nou, voor mij was het een verrassing. Ja, want dat is zeker ook het lijstje wat hij dit jaar gefloten heeft internationaal. Dat is nou, ja, Schalke Bilbao, dat is als wedstrijd in de Europa League. Hij heeft de laatste wedstrijd, dat is in februari geweest, Inter Milan tegen Olympique Marseille, de 2-1. Daarvoor heeft hij Anderlecht AZ gefloten en Liel Trans op spoor. Dus dat zijn nu niet echt in het oog springende Politieke keus. dus. Ja, in mijn optiek is het een politieke keuze. Maar goed, laat hij het vanavond maar waar maken. Kuipers het dus ook kunnen zijn als hij zijn mond had Dat zou ik vragen, ja. Ja, als ik praat over kwaliteit en de hierarchie... dan denk ik dat deze Portugees nog wel wat hoger staat dan Björn Kuipers. Ja, wat doet hij beter dan Kuipers? Nou, ik denk dat hij in ieder geval minder wedstrijdbeslissende... Uh, laat ik maar zeggen, fouten maken. En uh, die heeft Kuipers het toch wel uh, dit jaar uh, wel gemaakt. Ondanks, uh, uh, ja, er wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht. Bijvoorbeeld het doel, de doelpunten, of de strafschoppen die hij gaf bij Barcelona Milan. Ja, als je, als je dat gewoon heel sec terugkijkt, speelregeltechnisch, dan, dan zat hij bij één, uh, één strafschop helemaal fout. Dat is in Italië ook helemaal uitgemeten in de pers gekomen. Omdat de bal uit een corner kwam, waren er al twee overtredingen vooraf gemaakt waar hij voor vloot terwijl het spel dood was. Ja. Nou, dat zijn natuurlijk situaties die... Uh, ja, die, die maar die hadden... hebben ze hem niet aangerekend, want ze vonden het moedig dat hij dat straks op de Ja, nee, dat, in nee van mij, Jan, ik, ik heb de Italiaanse kranten, die, die, die komen bij mij dagelijks binnen. Daar, daar is die uh, persona dan Ja, ik in Italië. Ook... Ja. Ja, ja, nee, maar ja. Dat, dat is een niet onbelangrijk voetballand, hoor. Oh, nee. dus... Maar goed, hij, oh, hij, ja. heeft, hij had, he, Björn Kuipers na de, na de wedstrijd uh, Barcelona-Milan heeft hij de, de pers te woord gestaan. Ja, hij, ja. Heeft, uh, hij heeft gezegd dat, die, dat ze een goede teamprestatie... Kijk, de, wat dat betreft denk ik dat, uh, ja, als je praat over het mond maken van scheidsritters Dat is natuurlijk een anachronisme in optima vorm. Ja, nog even, nog even terug in de tijd. Wat heeft hij gezegd? Hij had complimenten gekregen nou, hij had complimenten over gekregen. de manier waarop hij had gefloten. Ja, en, en hij vond dat ze een goede teamprestatie hadden neergezet. Nou, als dat nou, nou een wat reden is, is daar erg aan? Ja, niks. Nee. In mijn optiek niks en daarom zeg ik ook ja. uh, iemand mond dood maken en scheidsrechters een spreekverbod opleggen, ja dat is toch niet meer van, van 2015. Nee, als er een spreekverbod is ah, en hij ermee akkoord gaat dan moet hij, er, ook, moet hij het ook niet nee. doen. Maar hij kan toch weigeren als scheidsrechter? Ik, ik bedoel, als ik, mijn mond, ik laat me niet monddood maken nee, nou ja, dan maar, stop ik met scheidsrechters. Nou, maar dat is ook een beetje het, het volgzame wat, uh, wat de huidige lichting scheidsrechters ook hebben. Ja. Dat ze dat gewoon van bovenaf wordt opgelegd. Ik heb toevallig uh, twee weken geleden het uh, genoegen gehad... om even met, uh, met Colina uh, te spreken. Die dan mede verantwoordelijk is ja, voor het de spreekverbod. Baas. De grote baas? Nou, hij, nou, hij is uh, niet eens de grote baas... Want het gekke is dat de grote baas van de scheidsrechterscommissie. tevens de voorzitter is van de Spaanse Voetbond. Dus dat is wat dat betreft nog iets vreemder. Maar uh, hij is wel, ik zal maar zeggen, de eerste. De, de, ja, de kolonel van het. Ja. <laughs> in de. In, in die, in maar die hij, gaat wel, hij heeft dat spreekverbod hij wel eens. Hij is gewoon. afgevaardigd. En wat Ton zegt, kijk, ik, ik denk dat je als volwassen kind. Eh, volwassen kerel. He, het zijn scheidsrechters die uh, al jarenlang op het hoogste uh, niveau actief zijn. Mensen met, met gezinnen, mensen met bedrijven, met, hoog, met hoge opleidingen. Ja, als dat tegen gezegd wordt, je mag niks zeggen een maand lang, omdat je totaal gefocust moet zijn op het. Uh, ja, nou, op het EK. Ik, ik, ik begrijp ja, het wel. Ik, ik denk dat ze ze zo onpersoonlijk willen laten zijn. En zo, zeg maar, gewoon een instrument om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Ja, ja. En eigenlijk, nee, maar ik dat, dat, dat, dat redeneer vanuit de UEFA. Ze willen ze geen kleur geven, ze willen er geen persoonlijkheid van maken. Waardoor er ook geen verhalen kunnen, o, omheen kunnen gebouwd worden. En voor die gasten is het helaas tegenwoordig ook maar beter dat ze met de rust gelaten worden. Want je moest kijken wat de scheidsrechter over zich heen krijgt. Ja, dat... Als hij bij Sport Telstra al een fout nee, maakt. Dat... En laat staan als hij in de Champions League ja, maar kan verhalen, dat, ja, maar een maar fout dat... maakt. Dat hoort, dat hoort ook bij het vak. En het gekke is ja, dus dat mensen... Maar, ja, het nou, maar gekke wacht even, wacht even. Dat, dat zo zijnde, begrijp ik wel, dat je dat zoveel mogelijk probeert in te dammen. Nee, maar kijk, dat je, dat je niet gaat zeggen welke voorkeur je hebt. Als dat lijkt me heel duidelijk. Maar om, om, o, een, een overtreding die je bestraft hebt met een strafschop. Met, waar, waar, waar jij zegt, het is geen strafschop en ik zeg, het is wel een strafschop. Is het toch niet meer dan logisch om even te zeggen... joh, ik heb dit gezien en daarom heb ik zo en zo gefloten. Het is toch te gek, gek van woorden dat je dat je, je mond doven moet laten maken... Uh, en jij zegt, een scheidsrechter, een scheidsrechter staat in het midden uh, van Zij alle beslissingen. Is, is, is op dat gebied veel veranderd? Want ik heb zelf het gevoel dat scheidsrechters zich continu moeten verantwoorden nu. Is dat, is dat anders dan... Nou ja, wij, uh, tenminste in, in, in mijn tijd, en dat is nog niet zo gek lang geleden. Kijk, wij hebben ook, ik heb ook uh, wereldkampioenschappen gefloten waar ook 18 camera's stonden. Maar tegen ons werd nooit gezegd. Kijk, dat als je sect uit, uitleg gaf over wat je gezien had, wat je geïnterpreteerd had. en hoe je beslist had. Nou, dan, dan is dat heel, heel simpel. en heel, volgens mij alleen maar een toegevoegde waarde. Ja, ja. En, en, en het gekke is dus. Dat, voor voor degene ja. die het vraagt. maar ik denk ik, nogmaals vanuit de OE-vraag begrijp ik het wel. ze willen zulke zo anoniem mogelijke toppers hebben. De, waar, waar geen verhalen ja, om omheen te breien maar zijn. Een, een, een topper, Leo. Dat, en zeker in, in jouw vak. als, als radio- en tv-man. een topper die is nooit anoniem. Nee, ik zeg, ik zeg alleen maar wat de UEFA wil. Nee, ja, maar dan krijgen, we dus, uh, krijgen we dus volgelingen, ja. Ja, ja. Uh, monddode volgelingen. Dat nou, jongens, nou, Nou, dat dat in mijn optiek geen Maar de UEFA heeft nou eenmaal die regels. Dus ja. dan moet je je aanhouden of van tevoren zeggen: wij gaan niet akkoord. Ze kunnen ook een ja. blok vormen, natuurlijk. Nou, dat, ik en... denk dat dat. En dat is iets wat, wat in mijn optiek. En uh, uh, ja, met, met grote regelmaat. Als wij met grote toernooien zaten, dan hadden wij altijd als scheidszetters een, een, een enorme stem in het geheel. Ik denk dat, dat tijdens het WK 98, 94, waar ik zelf aan doof genomen, het nooit geaccepteerd zou worden als wij niks mogen, hadden mogen zeggen. Dan zaten denk ik toch wat andere mannen in die ja, misschien wat kleurrijker waren. Maar misschien heeft een Kuipers ja, gewoon gedacht... dit lijkt me niet zo heel veel kwaad kunnen. Nou, dat weet hij dan ook weer. Ja, ja. Nee, nou ja, ja, maar ja, dat zeg ja, ik. Het, is, het ja. is te gek voor woorden dat je op zoiets... en zeker door de man die het uitvoerde, de Colina die eigenlijk bol stond hè, want dat is eigenlijk een merk. Ik heb een paar weken geleden dat ik zeg ik heb hem gezien. Dan maakt hij de reclame voor Snickers, voor die chocoladerepen. Ja, nee, maar, maar ja. zo zover gaat het dus. Ja. En, en die gaat dus zeggen tegen, tegen volwassen kerels. Ja. ja, je mag niks meer zeggen. Hou op zich dat anno 2012 Misschien een oude oekraïns gebruik, ik weet het niet. Ja. Dit is uh, de afsluiting uh, van het sportvoer. Maar ik heel snel zeggen. Ze he nou, heel kort. Het wordt, uh, om half negen vanavond wordt het wereldrecord... Uh, voetbal achter elkaar door voetballen verbeterd. In, in, uh, in uh, Gelderland. <lacht> 62 uur hebben ja, voor een goed doel. Voor, oh, uh, er wordt heel veel geld mee opgehaald. Ik voor uh, ook voor ook om Voor, voor, uh, voor uh, de spierziekte. dat is een hartstikke goed doel. En vanavond om half negen in uh, Appelterre, in Horsen, daar hebben Twee ploegen hebben vanaf uh, de 17e mei tegen elkaar gevoetbald. En het staat op dit moment... 579, 578. Dankjewel, Leo Riese, Dankjewel, Maria van den Ende. Dankjewel, Ton Boot. We gaan nog even naar het hockey tot slot van deze uitzending. De hockeyers van Amsterdam hebben hun titel geprolongeerd. De finale play-offs wonnen ze ook het tweede duel van Rotterdam. Gerard de Groot sprak met de coach van Amsterdam, Taco van de Honert. Je bent nu twee jaar coach, twee jaar kampioen van Nederland. Kan niet meer stuk, hè? Op weg naar het bondscoachschap? Nou, nee, hoor totaal niet. Nee. Nee, het is, uh, ik vind het helemaal superleuk. Ik heb die ambitie helemaal niet.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 En wij moeten nog wel iets krijgen waardoor we ook een heel zakelijke wedstrijden gaan winnen. Dat vind ik de uitdaging voor volgend jaar. Is dit een voorbode van wat we straks in Londen gaan zien, de Olympische Spelen? Want de drie belangrijkste aanvallers van jullie, Billy Bakker, Floris Evers, Verga, Valentin Verga, zijn ook drie Oranje spelers. Kunnen we een goede Olympische Spelen tegemoet zien? Ja, nou dat, dat geloof ik sowieso wel in, hoor. Ik bedoel, een hoop, een hoop omdat de eerste elftal is, is er natuurlijk gebeurd. Alleen als ik het team zie en uh, de, mensen op, uh, de mensen zijn in vorm en, uh, en zo'n toernooi, dan ga je echt op vlammen. Dus ik, ja, ik denk wel dat het, daar, dat het een, een mooi toernooi van Nederland kan worden. Nou heb ik je nog niet uh, de onvermijdelijke vraag gesteld. De taak ook zei het al, twee uh, jaar coach van Amsterdam, twee jaar landskampioen. Wat is de mooiste titel?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 Amsterdam is kampioen bij de mannen en Den bos bij de vrouwen. Tot zover langs de lijn. Vanavond gaan we verder met live Bayern München tegen Chelsea. Ik wens u nog een fijne avond. Morgenmiddag, kwart over twaalf.